Goedemiddag, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Bij de Turkse presidentsverkiezingen is de huidige president Erdogan de grootste geworden. Hij had meer stemmen dan zijn concurrent Kurus Tarolu, maar niet genoeg om meteen te winnen. En daarom is er nog een tweede stemronde nodig, zegt correspondent Mitra Nazar. Ja, dit betekent dat beide kampen zich nu als een gek moeten gaan voorbereiden op nog twee weken campagne voeren En, en is het vooral de oog op, op de oppositie die nu met een plan moet gaan komen om te kijken of ze dit nog uh, kunnen keren. Ja, en dat is best lastig omdat Erdogan controle heeft over bijna alle media in Turkije en dus bepaalt wat er mag worden uitgezonden. Een verpleger van een ziekenhuis in München in Duitsland... moet levenslang de gevangenis in voor het doden van twee patiënten. De man werkte op een zaal waar patiënten hun roes uitsliepen... naar zware operaties, vertelt correspondent Wouter Zwart. Daar heeft hij uh, verschillende patiënten zo blijkt nu... van wie hij vond dat ze onrustig waren of lawaai maakten... van, van de pijn bijvoorbeeld. Ja, die heeft hij met opzet zeer zware uh, kalmeringsmiddelen gegeven... om ze stil te krijgen naar eigen zeggen. Uh, nou, daarbij zijn inderdaad twee mensen overleden... en nog in Drie mensen bijna gestorven. De man zegt dat hij katers had en tijdens zijn werk niet te veel wilde doen. De oud verpleger zegt dat hij ervan bewust was dat de patiënten door al die kalmeringsmiddelen dood konden gaan, maar dat het hem niks uitmaakt omdat hij rust wilde. En een zeiler is vanochtend gered nadat hij de hele nacht in het IJsselmeer heeft gelegen. Zijn boot sloeg om en hij kon er niet meer in terugkomen, en daardoor heeft hij uren moeten zwemmen. De kustwacht spotte het lege zeilschip en schakelde de KNRM in die de man uiteindelijk heeft gered. Wat deze meneer allemaal heeft meegemaakt en alleen al een nacht doorbrengen op een duwbak met een korte broek en een shirtje aan. Ja, je kan je voorstellen wat er allemaal had kunnen gebeuren. En dat het niet altijd goed gaat was ook afgelopen weekend weer te zien. Toen werd in hetzelfde meer een lijk gevonden krijg je nog wat weer bewolkt en vanuit het westen trekken er wat lichte buien over het land. Vanavond klaart het weer op en is het droger. Morgen is het weer frisser met zo nu en dan wat regen en een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files in de regio Noord-Holland. één opvallende, die de A9 af, maar richting Riemen. Dus knooppunt Wathoeverdorp en knooppunt Holenderecht gaat een vrachtwagen met pech. De reis is ook dicht. De vertraging is inmiddels 20 minuten en er staat een file van 7 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. De uur lekker van Zandvoort op zaterdag. Welkom terug bij de Zandvoortse radio. We zijn er al 32 jaar op radio, tv, internet...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 Alleen op zondag is het 29,50 voor volwassenen. Maar kinderen, het is ontzettend leuk om met je kind samen te gaan. Want kinderen nou, die kunnen echt van een happenkras naar binnen. Het is uh, per dag dus 6 euro en een... Uh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 Dus die wil ik eigenlijk dat weekend ook wel zien reden. Ik hoop dat die er is. Want een uh, hele spectaculaire raceauto. En dan won alles, hè, geloof ik, hè? Is dat zo? Oh, dat ik. Ja, volgens mij wel. Oké, okay, ja, dat, uh, dat zal Rendel beter weten dan ik. maar. Uh, gaan we het zo even over hebben met uh, Rindel, ja, ja, ja, Even ja. naar kwart over vier. Ja, en, um, nou, en dan hebben we natuurlijk nog het beest van de week in dit uur. En dan zullen we ook eens even kijken wie dat gaat worden. En hebben we nog tijd over, dan gaan we naar de... Uh, even kijken, de inhaakdagen, want daar hebben we natuurlijk ook wel een, een rijtje van. En natuurlijk nog wat evenementen, want dat is er doorheen ingeschoten, zal ik maar zeggen. Zeker. En uh, ja, we hebben de tentoonstelling uh, beroemd uh, Zandvoort ja. in het museum. Ja. En de radio is er elke zaterdagmorgen uh, morgen bij met uh, Goedemorgen Zandvoort. Ja. En hebben we hebben in twee uur altijd een uh, beroemde Zandvoort. Hè? En vanmorgen ja. was het uh, Frank Paardenkoper. Oké. Okay. Samen met, uh, met Geel Loogman. Die zat achter de kassa bij uh, strijden. Dus oh, toen ja. moest hij afrekenen. <laughs> nee, ja, maar... hey, we hebben het over dingetje. En het uh, Zandvoorts mannenkoor. Die hebben een plaat gemaakt. Heel veel jaren geleden. 1982. Oké. Okay, 1982. De en single uh, heb ik uh, in mijn handen. Drinklied uh, heet dat. We gaan hem draaien van uh, vinyl. En er uh, staat op de hoes. Ja? Mocht dit product niet aan uw verwachtingen voldoen. Dan kunt u het altijd nog gebruiken als een uh, bierveeltje. Geweldig. geweldig. Ja, ja, ja, ja. mooi vind ik nee, ja, We hebben het over dingetje inderdaad. En uh, Frank Paardenkoper. Het monocor en het drinklied. Poffe, ja. Ik heb geen geld bij me. Wat? Wat ik niet poffen? Je hele zaak zit vol met poffertjes. En daar ik niet poffen. Jij bent gek zeg he. Als jij zo gaat, kom ik nooit meer. Oh sorry, is schore het. Nee, ik, zei, ik zag niet dat je naast me zat. Wil jij van mij wat drinken? Nee, Kees die geeft dat wel. Ik ken Kees lang genoeg. Kees, kom maar. En je is graag Voor de dame hier zo. En doe mij nog een en 15 kleintjes voor de mannen, daar gaat hij drinken.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 Zodanig gaan we naar uh, Rendell Lawson in uh, Beverwijk. Wat nee, het is. Uh... Oh, ja, zit... oh ja, hij zit in Duitsland. Ja, ja, ja. Nou, we komen eraan hoor, Rendell. Maar eerst uh, deze hier is Miley Cyrus. We were good, We were cold. Kind of dream that can't be so. We were right. Till we weren't. Built a home and watched it burn. laatste weekend hè, voor de keuken of met muziek erbij. De Flowers, de bloembollen, je de Miley Cyrus. The FM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, we gaan uh, naar Duitsland uh, Ben of Hugen. Ja, waar ze trouwens ook heerlijk bier hebben. Ja, en, uh, en de koningin onder nee. de bieren, hè, ja, zei je nee, toch? Dat is, uh, dat is van een uh, grote biermerk. En uh, Rendol, heb je al een lekker biertje genomen, jongen? Nou ja, al paar. Een paar, oh ja. Met, met natuurlijk Braadwoester erbij. Want uh, we zitten hier in, uh, in Osjesleben, dat is voormalig Oost-Duitsland, vlak onder Maartenburg. Ja. ja gewoon een uh, groot feest hier op het Peddercorps. Ik loop ook dan ook op het hoor, want onze races hebben we vandaag al gehad. Oké. Okay. We zitten even uh, heel erg te genieten naar andere autootjes. Dus, uh, Oké, okay, wat, wat, wat, wat rijdt er nu, uh, Rendel?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 V-auto's waren, dat was ook een vroeger. in Nederland met die auto's. Okay. Uh, er zijn ook uh, gewoon uh, een tourwagenserie, een hele dikke tourwagenserie met alleen maar Ferraris. Nou, dan gingen er wel zeven van start vanmorgen. Ik denk, wauw, ook helemaal top. <laughs> ja. Dus uh, uh, ik denk dat dat, dat geld daarop is. Maar er rijden ook een hele mooie serie uit Engeland met allemaal lotussen, uh, en en dat zijn uh, toch wel een hele mooie klasse met al hele dikke snelle auto's. Dus je ja, ja. rijdt op zijn evenement hier, rijdt van alles wat. Ja, ja, ja. Rijdt van alles wat. En, en zit en, er een uh, beetje publiek ook? Dus Zaterdag, maar... het, is publiek, het is niet een publieks evenement. Uh, die organisatie wil het ook niet. Dan moet ze trots ook oh. weer opruimen zeggen. Niet geen publiek. Maar, <laughs> uh, nou, nou, ik, denk, ik denk dat er een, uh, 5, 6000 man publiek is. Oh, het toch nog wel. Dus okay. dan lopen we het rond. We hebben ook zeggen wel prachtig wereld. Dus ik denk dat de mensen hier in Oost-Duitsland andere dingen aan het doen zijn naar het uh, tuincentrum of weet ik wat. Maar uh, op het is het gewoon stampvol. dus dat is oh. heel erg mooi. Ja, nou, dat, dat uh, klinkt heel gezellig. Ja. Dus in, uh, bij jou uh, is het ook mooi weer. Ja, prachtig weer. We hebben hier op 23 graden volle zon. Dus uh, ja, ik loop in mijn korte broek. Ik weet niet waar je aan je loopt, ik loop in mijn korte broek en een t-shirtje. Nou, mijn <laughs> dokter zegt: Doe dat nou maar niet, Benno. Beter voor de webcam is het ook niet goed trouwens. Oké, voor de webcam is het ook niet goed. ik weet niet mijn benen de mooiste van de hey, we hele wereld zijn. Zeker niet als je een paar weken geleden met de slijptoppervolging bent gegaan, maar. ze doen het er maar mee. Zeg Reddold, terug naar de autosport. Uh, wij heren ja? net Rob en ik over.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 Dat je de hele wereld opeens verbaasd staan met een auto met vier voorwielen. Ja, gemaal! Dus die auto had zes wielen. En, uh, uh, en de bedoeling daarvan eigenlijk was dat uh, ze waren toen ook best wel met aerodynamica bezig. Uh, ken had eigenlijk een beetje begrepen. Als je nou gewoon voor kleinere wieltjes neer gaat zetten, dan krijg je minder luchtweerstand en dan uh, gaat die auto uh, gaat op het rechtstuk gaat zo sneller. En was dat opeens... ook zo?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 Later wereldkampioen met Ferrari, hè, 79, met Die wereldkampioen Ferrari. Joey Chector, Patrick DPA, Ronnie Patterson, allemaal dat soort rijders die er toen mee reden. Uh, die merkte, merkte gewoon dat die 100% van ons had en die auto ja, gewoon eigenlijk de hoek niet om wilde. Oké, okay, maar zijn, zijn er wel racers mee gewonnen, rennen of niet? Eentje. Eentje, dus, uh, de Camp Prix van Zweden. In 1976 won Joey Check won, uh, de Camp van Zweden met die auto. Dus ze hebben uiteindelijk maar één Camp Prix. En ze hebben op het podium gehaald. En uiteindelijk zaten ze echt niet achter in het veld, hoor. En uh, uh, uh, uh, uh, een beetje die wetenschap van, hé, hey, uh, wat, wat slim. Uh, kwam kwamen Williams uh, en Marshall uh, later ook met zes wielen, Maar die hadden dan vier wielen aan de achterkant. Oh, oké. Okay. Dus, het was wel een periode dat heel veel, uh, zeg maar, constructeurs toch aan het zoeken waren. Ja. Ja, ja, ja. Frank Williams dacht, weet je, maar wij, doen, wij doen het, wij de voorkant, wij gaan gewoon uh, de band aan de achterkant. Want we in die tijd hele grote ballonbanden, dat kunnen de mensen misschien wel herinneren, ja, ja. wat heel veel luchtweerstand gaf. Uh,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 Dat is het serieus vol op de baan, kan ik je vertellen. Maar goed, Rendol, als je met z'n tweeën acht uur gaat rijden, dus vier uur, is dat een beetje vol te houden eigenlijk. Want dat lijkt me toch wel heftig, vier uur. Nou, jij met jouw bestuur niet, maar goedroevende dingen zo Kijk uit, je speelt een beetje voortoontjes. Ik zit zo naar Duitsland. Nee, tuurlijk. Absoluut wel. Nee, is van vol te houden. Ik weet niet wat het weer is als het heel erg warm is. Nou ja, het is warm. Nou, dan heb je het serieus. Dus je hebt wel een beetje sportschool nodig hier en daar. Okay. Uh, uh, uh, maar uh, nee, uiteindelijk is het wel vol te houden. Ja, ze zijn uh, of, of met z'n tweeën of met z'n drieën over het algemeen uh, tijdens ja, maar, deze DNT. Meestal maar drie man met de DNT, zeg er wel. Ik zie wel dat, het, dat er heel veel BMW's uh, mee, uh, mee rijden.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 Uh, ik race zelf niet, nee, Ik organiseer. Okay. Ik, ik, heb thuis, ik heb mijn auto thuis gelaten. Nee, uh, oh. uh, ik, ik heb gemerkt dat uh, op het rechte stuk uh, met uh, over de 200 de telefoon op proberen te nemen. gaat niet. <laughs> dus ik je langs de koffer de baan blijven, zullen we zeggen. Oh ja, nee. nee ik vraag het. Omdat ik, ik zag een fotootje op Facebook van je. Keurig in race overal. En naast een, uh, een glimmende raceauto. Ik denk, je ja, gaat uh, zelf ook racen. Nee, nee dit keer niet. Dat nee, nee, oh ja, ja. is wel uh, de bedoeling geweest. Maar uh, we hebben hier zoveel organisatoren. Zoveel te doen. En oh, okay. uh, ook voor de rest van het seizoen. Ja. Dat ik even gezegd heb, je moet op een gegeven moment het, moet je misschien, uh, als je in een organisatie zegt, het, het reizen wat minder gaan doen. Maar ja. dat doe ik op een andere manier wel weer bij andere, andere klassen. Nou, ja, gelijk heb ja. je. Gelijk je. Ja. Nou, dan wens ik je wel heel veel plezier uh, voor het komende weekend. Lekker barbecue, een biertje erbij. Blijft, als je even blijft hangen, dan hoor je even hoe heerlijk het hier is op uh, Osjesleven. Ja, is goed.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 En een plaatje daar, denk ik. we Komt hij aan? Oké, okay. hoi!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 Heb je verder nog uh, wat te melden? Wat ja, de, staat er in op je scherm? De inhaakdag. Of het staat er op je scherm. <laughs> het is inderdaad <laughs> World Fair Trade Day. En het is ook. Nou, uh, ja, dat is misschien. Ik uh, kijk even naar rechts van mij. Uh, Hans Botman. Uh, Wereldcocktail dag, Hans. Oh, kijk nou. is, is, dat, is dat wat voor jou? Nou, ik zit, uh, ik zit nu aan de koffie. Maar drink jij graag cocktail? Ik kan liever aan, aan de seks on the beach bijvoorbeeld. Ja. Ja. <laughs> seks on the beach. Is dat een cocktail? Ja, dat is een cocktail. ja. ja. ja.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 Over de financiën en het gevoerde beleid van het jaar daarvoor. Nou, nou dan ik mogen ik... ze wel een week vragen. Ja, ja. <laughs> dat denk ik ook wel, ja. ja, ja Zeker. Dus. dus dat is wel heftig. Uh, Donderdag is natuurlijk uh, hemelvaartsdag. Hans, weet je toevallig nog wat uh, dat betekent? Hemelvaartsdag? Um, uh, wel leuk, even de tijd. Ten... Nou, dan ging iemand naar boven, denk ik. Hij is ook weer teruggekomen. Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Uh, ja, inderdaad, er wordt herdacht dat Jezus is opgestegen naar zijn ja. vader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 staan altijd voor ons klaar. Ik hoorde van de week uh, gisteravond trouwens ook een, een ontroerend verhaal... van uh, iemand die was overleden... en die eigenlijk tot aan de dood was begeleid door de huisarts. En, uh, Poeh. De, nou, dat was, uh, was heel mooi. Ja. En om uh, de huisartsen te bedanken... is het dan ook gelijk pizza-party-dag. Uh, pizza party, dag. Pizza ja, party ja, dag. Ja, ja, ja. En Hans, jij, jij lust wel een pizza? Nou, en... ik ben niet zo van de pizza. Nee? Wat eet je graag? Nou... Uh,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 Hors! En die, uh, die komen na, trouwens, de Zuid-Hollanders. Die zijn uh, nog luier. <laughs> en uh, pizza's, dat, uh, dat lusten we wel met z'n allen heel erg graag. Ja, dat wordt nou, heel dat veel, wordt besteld. veel besteld. Allemaal uh, even thuis ja, bezorgd. zijn ja, wel ja. duur geworden, trouwens, hoor. Oh ja? Ja, joh. Oké. Okay. Dus weer, uh, nou, op een pizza van uh, 10 euro is er uh, 2,50 uh, ja, opgekomen ja. als. Ja, ja, ja, ja, nee, ja, dat gaat maar door, hè? Ja. Uh, alles wordt duurder. Nou ja, ja, goed. Het is in ieder geval pizza, party dag vrijdag. En dat, uh, nou, dat gaan we dus. Uh, vier met een heerlijk stukje pizza. Nou, dat zijn de inhagdagen alweer. Oké, okay, nou speciaal voor ons een Sex on the Beach. Komt ie aan.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 Don't punch a coat and wiggle We can little for in a I want have sex on the beach.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 Gal and hit the floor, 'cause here's that beat you've been waiting to swing to. Who's in love with Daddy with the beautiful eyes? Why the pair of blues are like the trying to find. Try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 Tell me, is it getting late? If I'm on time, coo-coo, but if I'm late, woo-woo Zo, de pits even naar beneden gegooid aan het eind, hoor je? Ja, ja, ja. ja mooi hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Stars on 45 uh, van de Sisters, We draaien hem van vinyl. We hebben we zometeen nog een paar uh, vinylplaten te gaan, uh, mannen. Oh, dus ja. uh, we gaan een uh, keuze maken. Maar eerst gaan we spreken met uh, uiteraard de presentator van uh, zometeen. Hij is weer in de studio, Fred Hey. Goedemiddag, Fred. Een hele goede middag. Een hele goede middag. Hoe is uh, je week geweest? Ja, druk. hard te druk. werken. Ja. Druk, druk, druk, druk, druk, Maar uh, nu even rust en uh, lekker radio maken. Ja, eventjes, eventjes lekker inderdaad rust en radio maken. En uh, we gaan dadelijk uh, van start met uh, Michael Nobel Die komt uh, hier in de studio. Oké, okay, leuk. Over zijn uh, single Amor, Amor, Amor. Dat is, en, uh, dat is liefde en liefde, hè? Amor. Staat ja, voor liefde. Ja, ja, ja, ja, dat is de versie van André Hazes natuurlijk. Oh, ja, en in, uh, uh, maar dan in, uh, in een feestversie. Een nieuw oh, feest, versie? Ja, een oh, feestversie. Ja, ja. Ik wou zeggen, één keer Amor is wel genoeg. Ja. Ja. <laughs> kan je het ja, ja, ja, nog ja, ja, aan, Beno? Ja, ja. op, op jouw leeftijd? Ja, ja ik het niet hoor. Ja, ik ga ja. af. Ja, hij, zegt, hij, zegt, hij zegt van niet. Ja, ja. En wie nog meer? Uh, uh, Bob of vanmiddag gaan we bellen. Bobbert. En uh, zijn nieuwe single heet Anna La Vida. Oh, ook al zo. Uh, buiten ja, ook al ons. een zomers tientje. Ja, ja, ja. ja. <laughs> en Wilma Vieten over haar nieuwe single uh, Met een beetje liefde. En Petra van Zundert gaan we bellen over de nieuwe single Jou Vergeet Ik Niet. Nou, kijk oh, ja, eens aan. Wat een hoop liefde weer. Geweldig. Ja. Warmte in jouw programma. Ja, een heleboel uh, liefde en amor. Ja. <laughs> amor en uh, nog ruimte om uh, platen te ja, draaien dat, van de luisteraar. Dat, ja, eventjes naar uh, www.zfmartiesten.nl www.zfmartiesten.nl En dan kan je je platen aanvragen. Even rechtsboven in de hoek op het linkje klikken. en uh, Ja, dan komt het automatisch bij mij terecht. Mooi, over platen aanvragen gesproken. Ik heb nog een paar 7-inch uh, uh, singles in mijn handen. Zo. De Sugar Hill King, uh, Rapper's Delight. Uh, ja. Uh, Rita Marley, One Draw. We hebben Aha met Take On Me, Aha. The Three Degrees and The Heaven I Need. Oh ja, dat is ook High right. Fidelity van uh, The Kids from Fame, Mixed ja, Up hey. World, Timing Social Club of uh, The Novo Band. Ja, and ja, You're ik Gonna ik Be Mine. Moet, ik ik ga voor nou de three, uh, three Degrees gaan. Denk. Aha. Ja. Ja. En jij? AHA. de Gries. AHA, the grease. Aha the grease. Doe we, Hoe gaan we dat doen dan? Uh, nou, nee, ja, doen de, nee, doe de Nee, we, we doen ze allebei, joh. Oh, kan dat? Ma maakt ja, toch ja, niet als uit? Als oh, je naar uur uur uur uur uur is nee. ja. ja. ja. Oké, okay, ja, Rob, die gaat nu een plaatje opzetten. Want uh, dat is natuurlijk. Moet hij even bij zijn microfoon weg? Oké, okay, oké. Okay, nou, nou we gaan gaan AHA draaien. Oh, dan moeten we het natuurlijk weer op. Ja, ja, ja. Oké. Nou, eerst de uh, AHA en dan de uh, Three Degrees. En dat was hem, mens. Zat oh, op dus, zaterdag. Kan ik naar huis? Je kan naar huis, oh, dankjewel. Dank <laughs> en tot volgende week. Tot volgende week. Dag. Dag. Dag.